9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plach en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. We beginnen niet zo vrolijk, want het aantal zelfdodingen... zal dit jaar weer toenemen. Voorspelt hoogleraar suïcideprovincie Ad Kerkhof. En André Meinema praat ons straks bij over de opening van de beurzen... aan het begin van dit nieuwe jaar. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. Het afgelopen jaar is een record hoeveelheid gas uit de grond gehaald. Volgens de laatste prognoses van de Nederlandse aardoliemaatschappij... is er tussen de 54 en 55 miljard kuub gas gewonnen. dat komt vooral door het koude voorjaar, zegt de NAM. Begin 2013 adviseerde het staatstoezicht op de mijnen... de gasproductie zo snel mogelijk te verminderen... vanwege het toenemend aantal stevige aardbevingen in Groningen. Een productievermindering van bijvoorbeeld 30 procent... zou wel leiden tot 30 procent minder bevingen. Maar de aardschokken zijn niet de enige reden, zegt deskundige Dave van der Spank van het Noors adviesbureau Berk Energie. Een heel belangrijke reden om Slochteren juist zo vol mogelijk te laten... is juist omdat Slochteren heel belangrijk is in het leveren van flexibel gas in midden in de winter, wanneer we het zo hard mogelijk nodig hebben. En daarom is het heel belangrijk om juist bijvoorbeeld in de zomer maximaal uh, hoeveelheid dus gas uit Rusland te laten komen en op die manier ervoor te zorgen dat we die reserven ook nog hebben in de toekomst. Minister Kamp maakt naar verwachting halverwege deze maand bekend... of de productie beperkt gaat worden. Bij een aanslag op een populaire nachtclub in een Keniaans toeristenoord... zijn tenminste tien mensen gewond geraakt. Aanvallers gooiden een explosief in de drukke Tandoori Bar in Diani Beach... ten zuiden van de havenstad Mombasa. De aanslag aan de Indische Oceaan is nog niet opgeëist. Sinds Keniaanse militairen in 2011 het zuiden van Somalië binnenvielen... om de islamitische terrororganisatie Al-Shabaab te bestrijden... zijn er in Kenia regelmatig aanslagen.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 De Amerikaanse autofabrikant Chrysler is nu helemaal in handen van Fiat. De Italiaanse concern legt ruim 2,5 miljard euro op tafel... voor de resterende aandelen van Chrysler. Fiat had al 58,5 procent van de aandelen Chrysler. De rest was in handen van de gezondhe het gezondheidsfonds van een vakbond. Volgens autojournalist Wim oude is het voordeel in eerste instantie vooral voor Chrysler. Nou, uh... Fiat heeft er op dit moment nog niet zoveel aan gehad. behalve dan dat ze zeg maar, de financiële controle over Chrysler hebben. Omgekeerd heeft Chrysler er heel veel voordeel van gehad. In, in de wederopstanding van de Amerikaanse auto-industrie. Met, met moderne, zuinige modellen. Maar Fiat zelf. Uh, ja, die zit uh, als concern inmiddels. in de probleem. doordat in Europa. de autoverkoop zo dramatisch is ingezakt. de laatste jaar. en met name in Italië nog steeds verder zakt. De Fiat-topman wil dat Fiat en Chrysler. meer technologische kennis. en distributienetwerken met elkaar delen. Beide bedrijven vormen samen. het zevende autoconcern ter wereld. De Nederlander Michael van Gerwen is de nieuwe wereldkampioen darts. De 24-jarige Brabander won in Londen de finale... in de finale van de Schotse darter Peter Wright met 7-4. Het is voor het eerst dat van Gerwen de PDC-wereldtitel veroverde. Zijn voetbalclub in Bokstel vierde het feestje mee. Die 2,5 ton is in de zak. Klaar. Hoppatee. Kijk, hij is onze sponsor. Hij heeft nou een prijs. Wij verwachten van jou ook voetbalschoenen. Ja, nou uh, nog even een klein feestje bouwen. En uh, als hij er volgende keer bij is, dan uh, ja, nog een groter feestje bouwen natuurlijk. Michael van Gerwen is na Raymond van Barneveld... de tweede Nederlander die de wereldtitel binnenhaalt. En het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Minder wind, wordt 9 tot 11 graden. Morgenochtend regen, in de middag zon, maar ook buien... met onweer en windstoten. En het wordt morgen een graad of 10. Radio 1. KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilene Plag. Goedemorgen, we zijn er de hele ochtend tot 12 uur... met Stand.nl en het laatste nieuws over de beurs en de gaswinning. Verslaggever Martijn Grimius volgt als een soort schaduw... de directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Een bijzondere dag voor hem, want vandaag wordt hier in Veendam de eerste kentekenkaart geproduceerd. Zijn we eindelijk af van die ouderwetse papieren. Nu eerst minder vrolijke berichten over het aantal zelfdodingen. De verwachtingen voor dit jaar zijn niet erg hoopvol. <tik> In 2012 pleegde in Nederland meer dan 1700 mensen zelfdoding. Volgend jaar zal dat aantal nog verder gaan stijgen. Dat verwacht hoogleraar Suicidepreventie, Ad Kerkhoff. Sinds 2008 zien we al een duidelijke stijging... ondanks pogingen van het kabinet... om het aantal zelfdodingen per jaar terug te dringen. Wat gaat er mis? En vooral ook, wat is de oplossing? Ad Kerkhoff is bij ons te gast. Goedemorgen, meneer Kerkhoff. Uh, die stijging die u verwacht voor dit jaar, is die groot? Nou ja, we hebben de afgelopen jaren zo'n 30% stijging gezien... in het aantal zelfdodingen, sinds 2008. Dus dat is zo'n 6% per jaar. En ik zie nog geen enkele reden waarom dat zou afnemen... als je ervan uitgaat dat toch een sterke relatie is... met de economische crisis, met de werkloosheid. Want dat is volgens u de voornaamste reden... waarom het aantal zelfdodingen stijgt? We zien een sterke samenhang, vooral in Nederland... met de, de, de werkloosheid, en zolang dat... Uh, zeg maar niet uh, verminderd, verwacht ik eigenlijk dat het aantal suicides verder zal oplopen. Terwijl we daar Naar... nu juist de afgelopen tijd, maanden, ja, ja. in ieder geval lichtpuntjes over horen, dat het eind van de crisis in zicht is, dat ja. het weer beter gaat, zou dat ja. dan juist niet ook een nou, omkeer weg kunnen brengen in het aantal cijfers? Ik hoop het, ik hoop het. Uh, als dat zich zal gaan uh, doorzetten, dan zou je mogen verwachten dat het aantal suicides wat zal afnemen. Maar ik moet dat eerst nog zien. Wat zijn eigenlijk de risicogroepen? Risicogroepen zijn uh, uh, mensen die um, op de een of andere manier in veel problemen zitten. Mensen met en een depressie, en een verslaving, en een scheiding, en financiële maar problemen. Maar dat zijn in principe werknemers die dan zonder werk komen te zitten? Het zijn mensen die bijvoorbeeld uh, de dreiging voelen van ontslag... of de dreiging van uh, ja, een WW-uitkering... of misschien mensen die vanuit de WW-uitkering overgaan naar een bijstandsuitkering. Maar je zou juist denken, die ja. bazen die zien dat hun bedrijf uh, ja. over de kop gaat... Ja. Ook de bazen natuurlijk. Het zijn niet alleen werknemers, ook de bazen die uh, uh, soms in een, uh, soms ook uh, uh, ja, in een depressieve uh, ja. gemoedsgesteldheid komen. Maar is het zo economisch gerelateerd? Nou. Dat kan. Het kan direct samenhangen met een economische tegenvaller... een gedwongen huizenverkoop, een, de niet kunnen afbetalen voor hypotheek. Dat soort zaken kunnen direct aanleiding zijn tot een depressieve ja, kramp... als ik het zo mag uitdrukken. Maar wat je ook ziet is dat um, mensen die uh, bijvoorbeeld uh, in een, een uitkeringssituatie zitten... eigenlijk steeds moeilijker hebben om weer terug te komen in de arbeidsmarkt. En ook als het ware die doem die de samenleving uh, als het ware... De arbeidssituatie met zich meebrengt, dat dat een invloed heeft op de. Op de sociale gevolgen. Ja, ja. Dat je jezelf niet meer waardevol voert voor een samenleving. Ja, dat het effect ja, ja, ja. gaat dat hebben je op je omgeving, je relatie. Dat je ander mensen tot last bent. Of dat je denkt: van ik kom nooit meer aan het werk. Of ik uh, ben nu toch een, uh, echt wel. Uh, Absoluut ongeschikt voor dit leven. Ja. Dat, dat is één element. U legt nog een relatie, namelijk ja. de bezuiniging op de zorg. Ja, ik ben bang dat er twee effecten tegelijkertijd kunnen spelen... waarbij het ene effect het andere effect kan overdekken. En ik ben ook heel bang voor de komende verandering in de gezondheidszorg... dat die een beperking tot de toegankelijkheid van de zorg met zich meebrengen. Maar hoe dan? Uh, vanwege bijvoorbeeld de budgetering, uh, de plafonds in, uh, in, de, in de zorgverlening... zorgaanbieders die... Uh, Problemen hebben om hun cliënten aan te nemen om, wanneer ze aan een zorgplafond zitten. De bezuinigingen, denk ik, hebben een uh, beperkend effect op de toegankelijkheid van de zorg. En dat is precies datgene wat het suïcidecijfer kan beïnvloeden. Maar, maar omgekeerd, is dus ook dat mensen de weg niet meer weten te vinden waar, waar ze terecht kunnen? Nou, het, het grote probleem met het uh, suïcide-vraagstuk uh, is dat heel veel mensen in, um, in stilte lijden en daar geen hulp voor zoeken. Uh, denken van, nou, ik los het zelf al op, zich schamen voor hun. Gezeur, schamen voor de emoties die ze hebben en eigenlijk heel langzaam heel mondjesmaat naar die hulpverlening toe komen. Ja. Vaak willen mensen ook wel hulp als die anoniem is, maar ze willen niet naar de dokter toe. Mm. Bijvoorbeeld komen dan terecht bijvoorbeeld bij 113 online. Dat is een anonieme hulpverlening. En wij wij hechten er vooral aan dat vooral die toegankelijkheid tot de zorg dat die uh, van een, een groot uh, effectief belang is voor het preventie van suïcide. Trop zich. We hebben contact gehad met GGZ Nederland en, ja. en voorgelegd wat uw ja. angsten zijn en ja. uw bevindingen zijn en zij zeggen uh, het zorgakkoord zorgt er juist voor dat zorg dichterbij komt bij de mensen. Dus op die manier wordt het juist toegankelijker. Meneer dat dat is de bedoeling. Ja. Maar heeft u daar ja. geen vertrouwen in dan? Helemaal niet. Waarom niet? Um, ik heb het uh, zelf als uh, psychotherapeut en praktijkhouder aan de lijve meegemaakt. Ik heb uh, suïcidale cliënten die steeds moeilijker bij mij terechtkomen... ...vanwege de, de, de, de problemen met de zorgverzekeraars. En ook omdat de huisartsen steeds moeilijker hebben om precies te verwijzen naar de GGZ. Dat is een, maar het een idee is toe. toch ook juist dat mensen nu sneller... Dat, dat huisartsen juist meer die eerste lijnsopvang gaan doen. Dus dat ja. je, en dat krijg je altijd vergoed een huisarts. Dus dan is het toch de drempel ja. minder hoog om hulp te zoeken. De luisteraars kunnen uw gezichten niet bijzien. Nee. Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik denk dat de, de effecten in de praktijk... Uh, van deze uh, goed bedoelde uh, herstructurering... Uh, dat die wel eens zullen tegenvallen dat de zorg niet dichter bij de mensen komt. Maar juist moeilijker toegankelijk wordt. Ja. Maar waar ligt dat dan aan? Want het ligt het dan aan een huisartsen die ook niet de goede diagnose stellen... om door te verwijzen? Want daar begint het toch al. Dat is al vrij toegankelijk voor iedereen. Huisarts wordt vergoed. Dus dat kan het niet zijn. Nee, maar uh, A, de mensen moeten eerst bij de huisarts komen. Ja. Als ze bij de huisarts komen, moeten ze de bereidheid hebben... om. Te vertellen over hun problemen. Nou, daar zit al vaak een, een probleem. Dan is het zo dat de suicidaliteit vaak een probleem is wat toch eh, ernstiger en gespecialiseerde behandeling nodig heeft. Zowel de huis als een eerste instantie dat gaat proberen met zijn POH of met de, de zorg in de eerste lijn. Dat wordt weliswaar vergoed, maar het doorverwijs naar gespecialiseerde Hey, het wordt steeds moeilijker. Nee, ja. Maar dat herkennen dat is eigenlijk het belangrijkste punt. Want iemand kan voor een, uh, laten we zeggen, een stem die een beetje haver bij de, bij de arts komen. Ja. En dan zou het mooi zijn dat die arts onmiddellijk herkent: hé, hey, daar zit een, uh, iemand die misschien ook wel andere plannen ja. heeft. Ja, hij zegt ze zouden. Um, Beter denk ik dan op dit moment kunnen uh, identificeren. wanneer mensen in de problemen zitten. Nou, er zijn een aantal richtlijnen voor. Uh, de multidisciplinaire richtlijn. voor de uh, diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag. Daar moeten huisartsen zich ook aan conformeren. Maar de huisartsen zouden daar ook nog wel wat training bij kunnen gebruiken. Zeggen, moeten die extra getraind worden? die betreft? moet extra getraind worden. En gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren. Dat ja. heeft minister Schippers ook toegezegd? Dat, is, uh, dat staat in die richtlijn. En de, richtlijn, de, de, de, de huisartsen worden. Geachte die richtlijn te kennen en zich daaraan naar te, te richten. Maar u pleit voor nog iets meer, namelijk de zogeheten gatekeeper. Ja. Wat is dat? Nou, omdat het zo ontzettend moeilijk is om uh, voor mensen om naar de hulpverlening toe te gaan, is het van belang dat je op cruciale punten in de samenleving mensen hebt die signalen kunnen herkennen, die dat kunnen bespreken met mensen en die ze ook kunnen verwijzen naar de huisarts of verwijzen naar 113 online. Voorbeeld, u hebt bijvoorbeeld gepleit voor gatekeepers in de financiële wereld. Ja. Nou, uh, er zijn natuurlijk veel mensen die vanwege financiële problemen... Uh, in contact zijn met UWV of met deurwaarders of in kassobureaus of met banken. Of uh, wanneer ze sprake is van uh, gedwongen huizenverkoop. Nou, dan komt het voor dat mensen daar wanhopig van worden. Nou, wat ik zou willen, wat ik voorgesteld heb en wat Schippers ook heeft overgenomen... is om in die uh, instanties... Mensen op te leiden tot de functie van gatekeeper, tot het herkennen van, van signalen. En zo'n training hoeft maar een halve dag te, te, te duren. Daar zijn we zeer efficiënt in geworden om die trainingen goed en eh, kortdurend te, te geven. En mensen profiteren daar enorm van en kunnen oh. daar als gevolg daarvan ook veel beter herkennen en motiveren mensen te helpen om hulp te zoeken. Wat is zo'n signaal? Want heel vaak mensen die het ja. echt willen gaan doen... Ja. die geven het niet aan. Die het geven minder aan de bel. Ja, dat, dat is niet waar. Achteraf blijkt dat mensen vaak heel veel signalen gegeven hebben... maar die zijn niet opgepakt. En daar ligt het dus juist daar ligt het aan. Maar je hoort toch ook wel dat mensen die juist daar heel open over zijn... Ja. Ja, ik, ga, ik spring ja. nu voor de trein... Ja. Dat die het vaak niet doen, die wel ja. alleen maar aandacht. Ja, ook dat is niet waar. Oh. Die, ook die mensen die het vaak aangeven... uiteindelijk doen het wel. Dus, die, dus daar zijn duidelijk een hoop misverstanden vaak, nog onder. zijn vaak niet altijd, maar vaak zijn er toch signalen... die uh, niet goed verstaan worden. Zijn het dan hele kleine signalen? Of? Nou, bijvoorbeeld zelfverwaarlozing... of uh, mensen die ochtends vroeg al naar de drank ruiken. Uh, mensen die somber zijn. Uh, mensen die dingen aangeven van... nou, voor mij hoeft het niet meer. Of uh, ze zullen geen last meer van me hebben. Allemaal signalen die... je kunt gebruiken om te vragen... Van nou, hoe bedoel je ja, dat? Dat kan je misschien een keer afdoen met... nou iemand is met de verkeerde bijna het bed gestapt... Ja, of zit maar even als je in de zegt, verkeerde God, modus. Maar als... Dan is de vraag van... God, en, en, bent u misschien wel wanhopig, denkt u soms aan, aan, aan zelfdoding. Dat, dat wordt, is nogal dat... wat om dat op te brengen. Ja, ja als maar, je maar als je dat doet... dan praten, uh, blijkt dat mensen er toch wel... vaak wel uh, op ingaan... En uh, misschien niet onmiddellijk, maar misschien de volgende dag. Uh, het, het feit dat je daarnaar vraagt... Uh, doorbreek je toch vaak een isolement mee. Mensen zitten vaak in isolement. Dat is ook waarom ze suicidaal zijn. Ze zitten in hun ja. eigen hoofd met hun problemen. Piekeren zich suf over al hun problemen. En praten daar eigenlijk met niemand over. Totdat er iemand de signalen oppakt en... Uh, het moet van al, de omgeving komen. Het oh, gaat niet goed met je. Ja. Maar dat zit ook in die cursus dat je op een, op een beetje... een vriendelijke en fatsoenlijke ja. manier dat, ja. dat gesprek kan openen. Nou, Juist die cursus bestaat uit oefenen, oefenen, oefenen. Nog eens keer okay. oefenen om als het ware die zinnen over je lippen te krijgen. Wat, uh, Meneer Kerkhoff, waar laat de overheid nog steken vallen? De minister? Nou, de minister heeft de laatste jaren al veel initiatieven uh, genomen. Maar ook haar ambities bijvoorbeeld bijgesteld. Ja, en terecht. om het naar beneden want, uh, halen van ja, de cijfers. Ja, ja, ja, Ze had ja. een hogere doelstelling om het aantal zelfdodingen naar beneden ja. te halen. Die doelstelling was fantastisch. Vijf, zes procent. Vijf procent per jaar vermindering. Dat werd niet gehaald. En dat werd ook niet gehaald vanwege de economische recessie. Dus bijgesteld tot één procent. Bijgesteld tot één procent. Ook dat halen we nog lang niet op dit moment. 1% procent vermindering. We zitten nu in zes procent stijging per jaar. Dus we willen eerst die stijging ombuigen. De minister heeft ook ja, middelen beschikbaar gesteld om die gatekeepers trainingen op grote schaal uit te, uit te rollen. Maar zullen daar dan ook gelijk effect van zien? Nou, gek is dat we verschillende studies kennen, ook in Amerika en Duitsland, waarbij het optreden van die gatekeeperstrainingen trainingen onmiddellijk tot effecten leiden. Dat wil zeggen dat uh, in Duitsland bijvoorbeeld... meteen na de start van zo'n gatekeepers training op grote schaal... in een stad, in uh, Nuremberg... leidde tot een vermindering van 25% suïcide pogingen. Dus uh, ook in Amerika hebben we verschillende uh, studies en experimenten... waarbij uh, onmiddellijk effect was. Gatekeepers als de oplossing? Nou ja, niet als de oplossing... maar als een manier om mensen in de hulpverlening te krijgen en om toch te proberen een aantal suicides te voorkomen. Dan nog één keer de vraag, moet de minister meer doen... of doet zij voldoende wat u betreft? Nou, ik vind natuurlijk altijd dat ze veel meer zou moeten doen... maar uh, er zijn in ieder geval initiatieven. Er is wat geld, er is een steun voor 1 in 3 online. Er worden nu mensen getraind bijvoorbeeld... Uh, voor de deurwaarderskantoren, uh, in kassobureaus. Uh, um, ik, ik denk dat er in ieder geval een aantal zaken uh, op de, op de rail staat... maar het blijft natuurlijk een geweldig moeilijk probleem. Dank u wel voor uw komst naartoe. Hoogleraar Suïcidepreventie, Ad Kerkhoff. Graag gedaan. Wie geld uh, wilde verdienen... Tenochtend. die uh, moest uh, in de aandelen gaan uh, vorig jaar. De aandelenbeurs hebben namelijk uh, meer dan goed jaar achter de rug... met op veel plaatsen recordhoogte en prima jaarrendementen. Maar zet die trend zich door in 2014. Economieredacteur André Meijnenma van de NOS... Die zit met de beursschermen voor zijn neus met zicht op de belangrijkste financiële markten. André, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hoe zijn de openingen? Nou, de handel is voortvarend van start gegaan... zowel op alle Europese beurzen, die namelijk zachtje... Hogere standen van zo'n half procent. Het was een beetje dringen aan de deur, om zo te zeggen. De eerste instappers die de prachtige resultaten van vorig jaar... op hebben zich laten inwerken. En vervolgens dachten op de eerste handeldag van het jaar... gaan wij vooraan staan. Je ziet nu de koers wat teruglopen. Op dit moment stand voor de Ajax viel 2,95. Dat is een winstje van 0,3 procent. En hetzelfde geldt voor de beurzen in Frankfurt, Madrid, Milaan en zo meer. Dus uh, je zou kunnen zeggen... Uh, Natuurlijk, het zijn nog maar de eerste dagen hè. en echt de echte boel komt pas op stoom. Wanneer het, het weekend voorbij is, wanneer de grote professionele partijen weer in gaan stappen en januari is vaak ook een wat lastige maand wanneer het gaat om stijging. want je zou denken, gaan we nu de lijn gewoon doorzetten van december richting januari, alleen maar omhoog. Dat is vaak wat, wat ingewikkeld. Duidelijker wordt het allemaal als het, als de grote partijen gaan instappen. Wat verwachten jij en de andere beurskenners van de AEX dit jaar? Nou ja, de meeste mikken mixen op, een, op een bescheiden stijging, zo van richting 430 punten of 450 punten zeggen de optimisten. En dat is een rendement van 7 tot 12 procent. Eh, dat zal al heel fraai zijn, hoewel het afgelopen jaar hadden we een rendement eh, zomaar geboekt van 17 procent. En dan waren wij nog eigenlijk in de, in de achterhoede. Want eh, bijvoorbeeld de beurs van Frankfurt in, in Duitsland, die klokte zomaar 26 procent bij. En voor echt een mooi resultaat, Moest je dan zeggen maar over de plas gaan. De Nasdaq in New York, bijvoorbeeld, die klokte 38 procent erbij. Sommigen houden echter ook rekening, niet alleen met een stijging, maar ook met een daling. De de koersen zouden zomaar in de loop van het jaar achteruit kunnen hobbelen... richting 375 punten. Het is een beetje koffiedik kijken. Maar zit dat verschil dan in? Ja, het is een beetje waar je, natuurlijk, uh, waar je op zit te wachten. De verwachtingen waar de economie trekt aan... dat gaat de betere kant op. 2014 moet dan het jaar van de omslag gaan worden voor iedereen en overal. En dus zie je dat terug in hogere koersen. Want hogere verwachtingen en hogere bedrijfswinsten uh, bij bedrijven. Maar dat gaan de bedrijven dus moeten aan kunnen tonen. En dus is het wachten een klein beetje op de kwartaalcijfers... van eind van deze maand, begin februari. Zeggen die cijfers inderdaad datgene wat bedrijven dachten... dat er te wachten stond. En hetzelfde geldt voor macrocijfers over de economie. Zien wij inderdaad in de cijfers over de industrie, de consumentenvertrouwen, consumentenbestedingen... hier en elders, die verwachtingen ingelost met hogere percentages. Nou, daar is het een beetje te wachten op. En als dat beter gaat, dan zal het zomaar kunnen gebeuren... dat de koersen zeg maar, daarin dat spoor verder gaan en blijven stijgen. Valt het tegen, ja, dan zal het zomaar kunnen gebeuren... Ja. dat we dus onder die 400 weer terugzakken. Ja. Wordt 2014 ook weer het jaar van de aandelen? valt een beetje te bezien natuurlijk. Ja, iedereen kijkt natuurlijk waar je je geld, je beleggingen, je investeringen... of je geld of je pensioen eh, parkeert. En waar het meeste rendement op levert. Dat is fijn voor onze eigen pensioen natuurlijk ook. Een fijn als je zelf wilt verdienen. Want als je het op een spaarrekening wil staan... heb je een winstje van 1 tot 2 procent als, als rente op je, op je spaargeld. Dat is niet veel als je het afzet tegen de inflatie. Daar hou je eigenlijk niks van over. Uh, de goudprijs van het jaar was ook niet altijd juf van het. Uh, die hangt nu een beetje rond de 1200 dollar van een ounce. Dat is een stuk minder dan begin, uh, van, van het begin uh, van het vorige jaar. Obligaties leveren ook weinig op. Alleen aan probleemlanden was veel te verdienen. Wie bijvoorbeeld geld belegd in, in Griekse obligaties... die wonen zomaar 40, 50 procent. Maar dat is natuurlijk wel een enorme gok... want je weet ook nooit hoe het met zo'n probleemland afloopt. Grondstoffenmarkten zijn nog zwak... omdat het alles te maken heeft met uh, grondstoffen voor de industrie. Als de economie groeit, heb je er meer van nodig. Maar als de economie een klein beetje achterblijft of tegenvalt... Uh, valt ook die vraag weg en dus de prijs zakt weg... en verdien je ook niet zoveel aan grondstoffen. Vastgoed, bakstenen, uh, is ook nog een hele moeilijke en zwakke markt. Dus waar ga je dan heen met je geld? Dat is eigenlijk op dit moment naar de aandelenmarkt... En dus is het een beetje uh, ja, met elkaar kijken naar de resultaten van bedrijven en van de economie. Om te zien of dat bevestigd wordt. Economie-redacteur André Meijnema van de NOS, dankjewel. We gaan eens even de zon opzoeken. Zo'n was het in 2006. Juanes. Tengo la camisa negra. Tot 12 uur nog, de ochtend. Ja, nou...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 Negra, porque nera tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, calma, baby, te digo con mi simulo, que tengo la camisa negra. uit Colombia was dat. Afgelopen jaar is er dus een record hoeveelheid gas uit de grond gehaald. Volgens de laatste prognoses van de Nederlandse aardoliemaatschappij... gaat het om 54 à 55 miljard kuub. En dat terwijl de reisinspectiedienst staatstoezicht op de mijnen... begin vorig jaar al adviseerde om juist de gasproductie te verminderen... in verband met al die aardbevingen. Pieter Huytema is vastgoedadvocaat bij de Haan advocaten en notarissen. En namens de gedupeerde stelt hij de staat en de Nederlandse aardoliemaatschappij... aansprakelijk voor al die schade. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Verbaasd over die nieuwe cijfers? Uh, nou ja, wel verbaasd, want uh, u nou, noemde het net al, uh, die staatstoezicht op het Mijn heeft begin het jaar uh, uh, onderzoeken gedaan. En daar kwam onder andere uit naar voren dat uh, dus uh, ja, wel een correlatie is tussen de hoeveelheid en het aantal bevingen. En ze gaven ook aan dat de kracht van de beving ook kan toenemen. Ja. Als je dat weet, dan ben ik wel verbaasd dat je dan ook nog een record hoeveelheid gas uit de grond gaat halen. Want zijn daar, zijn daar regels voor hoeveel, je maximaal, hoeveel ze er maximaal uit mogen halen? Nou ja, er zijn, er zijn wel regels voor. Die zijn mij niet exact bekend hoe het met, die, met, de, met de cijfers zit. Maar kijk, in principe staat het vrij om, om behoorlijk wat uit de grond te halen. Uh, het is me wel bekend dat ze volgens mij de jaren daarna dan weer uh, uh, de limieten weer moeten bijstellen. Zodat ze weer op een bepaald gemiddelde uitkomen wat dan weer uh, ja, ja. is toegestaan. Maar wordt het dan ook weer rustiger onder de grond? Uh, ja precies dat is de vraag en, en uh, voor zover ik weet niet. Want het blijft maar voortduren die, uh, die aardbeving ook al zou je in theorie de gassenkraan uh, dichtdraaien. Uh, maar het is wel heel opmerkelijk dat ze nou uitgerekend dit jaar ook echt een record hoeveelheid eruit hebben gehad. Het zet uw claim wel kracht bij, kan ik me voorstellen. Uh, ja, nou kijk, wij, wij komen op voor de bewoners- en, en woningcorporaties in verband met de waardevermindering. En dit, zit, dit zet in die zin uh, de claim kracht bij dat uh, de, het gebied en, en de woningen op deze manier nog minder aantrekkelijk worden... Uh, niet alleen door alle media-aandacht uh, eromheen, maar door de bevingen die toenemen ja. uh, in aantal en in kracht. Maar op het moment dus ik denk dat zo'n Rijksinspectiedienst echt gaat minder doen en ze doen het juist meer, uh, ja. kun, je daar, kun je daar dan iets mee, juridisch gezien? Ja, dat voert te ver om daar nu helemaal in detail uh, op in te gaan. Uh, wij primair houden wij de NAM hiervoor aansprakelijk en die krijgt een, die krijgt een vergunning. Um, uh, dus die zou je daar niet direct uh, op, op dit punt kunnen aanspreken. Dan zou je bij de staat uh, terechtkomen. Uh, maar daar zijn wij uh, mee bezig om ook, uh, om ook uh, de staat aansprakelijk te stellen. Ja, dit is wel een extra argument daarbij. Ja, ja. Voelen bewoners zich nog wel serieus genomen door de NAM? Nee, totaal niet. Totaal niet. Ze voelen zich echt de speelbal van het kabinet op het moment. En, uh, en de NAM, uh, ja, die, die zegt het een en doet het ander... Dus dat is, dat is wel erg jammer. Uh, ja, het maakt dat wij gewoon doorgaan met, ons, uh, met onze claim. Ja. Wanneer moet dat uh, allemaal gaan spelen? Want ik kan me voorstellen dat het handig is om daar dan vaart achter te gaan zetten. Nou ja, Nou goed, wij als we het doen willen we het wel goed doen. Dus wij laten diverse onderzoeken verrichten op dit moment. En, en die lopen. Een aantal is al klaar. Uh, we hebben voldoende aanwijzingen. Uh, die nodig zijn voor onze uh, dagvaring. En uh, het streven is nog steeds uh, in maart uh, te gaan dagvaren. Okay. U vertegenwoordigt nu 300 bewoners. Misschien na het nieuws van vandaag dat daar nog wat uh, bij gaan komen. Dat zal zo komen. Ja. Ja. Mensen kunnen zich nog steeds uh, aanmelden bij de stichting. Um, ja. Dank u wel, Pieter Huytemaan. vastgoedadvocaat ja. bij De Haan Advocaten en Notarissen. Geen dank. De ochtend. Stand.nl ja, standpunt is gewoon gebleven in 2014. We verspreiden dat dus over drie uren van dit programma De Ochtend. Dat betekent dat we zo tegen half steeds aandacht aan de stelling gaan besteden. En dat betekent ook dat we reacties van luisteraars gaan laten horen... zo aan het eind van ieder uur. Dat is een beetje de opzet. De stelling die we voor vandaag hebben bedacht luidt als volgt. De jongeren in Veen zijn te hard aangepakt. Vandaag wordt duidelijk hoeveel arrestanten uit het Brabantse Veen... worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter... 100 mensen werden maandag in dat Brabantse buurtschap opgepakt. Dat was bij een autobrand. Een grote groep richtte zich met zwaar vuurwerk en lege flessen tegen de politie. De burgemeester van het dorp heeft gezegd dat het terecht is... dat er zo'n grote groep mensen is opgepakt. Volgens hem is tegen omstanders gezegd dat ze weg moesten gaan...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 Dat is de advocaat supersnelrecht Jan Vlug. En hij zat gisteren bij onze collega's van de Nieuws BV. Is het terecht dat de politie uit voorzorg alle aanwezigen heeft aangehouden? Of gaat het te ver dat er nu dus onschuldige mensen in de cel zitten? De stelling luidt, de jongeren in Veen zijn te hard aangepakt... en wilt u reageren op die stelling? Dan kan dat via het gratis telefoonnummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. Voor de Twitteraars geldt, doe het met Hekje Standpunt vooral, eens of oneens... U kunt ook de gratis app downloaden van stand.nl. Die is geschikt voor iPhone of Android. Die er zijn er al reacties. Zeker, zeker. De afgelopen dagen natuurlijk sowieso veel. En uh, tegen de stelling of op de stelling ook direct. Uh, Gerard Baan bijvoorbeeld, die zegt... jongeren in Veen, de politie kan niet hard genoeg optreden... tegen dit tuig en hun ouders. Mark Blok die vraagt zich af waarom er zoveel ophef is... over 100 opgepakte jongeren in Veen. Bij voetbal worden regelmatig hele groepen opgepakt. En dan kan het nog wel eens om meer gaan dan 100 man bert Brinkman die zegt... Eh, Brabants dorp hermeet is afgesloten door de politie. Vernielzucht van jongeren loopt de spuigraat uit. Hashtag heropvoeding gewenst. Hashtag veen. En voor de stelling eh, reageert Leonard Marshall. Zegt het is toch buitenproportioneel om 100 jongeren dagen vast te houden. En eh, Kerem Canatan eh, is eh, advocaat zelf. Hij vindt het ook een onbegrijpelijke aanpak van de kwestie. Beter eerst onderzoek doen. En dan bewaring vorderen voor de echte raddraaiers. De stelling deze ochtend, u kunt dus blijven reageren. De jongeren in Veen zijn te hard aangepakt 0800-1101 via de website www.stand.nl. U kunt twitteren eens of oneens met Hekje Standpunt of download die gratis Standpunt.nl app. Dit is Radio 1. Het internationaal nu Jan van der Putten. Hulpverleners hebben de eerste opvarenden geëvacueerd van het Russische schip... dat in het ijs van de Zuidpool vastzit. Met een Chinese helikopter worden de wetenschappers en toeristen van boord gehaald. De expeditieleider heeft op Twitter filmpjes geplaatst over die evacuaties. In totaal zijn er vijf evacuatievluchten gepland. Drie voor de passagiers en twee voor de bagage. Aan de oostkust van Australië probeert de brandweer te voorkomen dat bosbranden op een vakantieeiland zich verder uitbreiden. Gisteren werden door de branden al drie campings op North Stradbroke Island in de as gelegd. Zo'n 900 vakantiegangers werden met extra veerboten geëvacueerd. Bij een aanslag op een populaire nachtclub in een toeristenhoord in Kenia zijn tenminste 10 mensen gewond geraakt. De aanvallers gooiden een explosief in de drukke Tandori Bar in Diani Beach, ten zuiden van de havenstad Mombasa. De verantwoordelijkheid voor die aanslag in Kenia is nog niet opgeëindigd. En de Amerikaanse autofabrikant Chrysler is nu helemaal in handen van Fiat. Het Italiaanse concern legt ruim 2,5 miljard euro op tafel... voor de resterende aandelen van Chrysler. Want Fiat had al 58,5 procent van de aandelen Chrysler. En dat zijn de hoofdpunten. De Ochtend. Zo meteen in een gesprek met Rox Roxanne Breedveld. Zij raakte vorig jaar met oud en nieuw blind aan één oog... toen de vuurwerk in haar gezicht ontplofte. Nu eerst, tot wanneer mag je je kerstboom eigenlijk laten staan? Dat is een goede vraag. Ik wil hem gewoon lekker het hele jaar doen, dat het niet te veel uitvalt. Ik vind het wel gezellig staan met al die lampjes en, uh, en kerstballen. Maar officieel mag hij tot 6 januari in de huiskamer staan. Toch zijn er veel mensen die de kerstboom al eerder uit huis halen. In Amsterdam bijvoorbeeld worden vandaag de eerste kerstbomen verzameld. NOS-verslaggever Mark Hamer reed mee met de vuilniswagen. Rijdend door de binnenstad van Amsterdam op zoek... Na Kerstbomen. Ja, 2 januari. Het is nu wel echt voorbij, alle feestdagen. Ja, dan moet de Kerstboom er ook uit. Hugo Fernandez, eh, vinden we al veel bomen onderweg? Nou, hij ziet er al aardig wat. En, uh, ja, we zijn nu pas uh, gaan rijden, natuurlijk. Uh, dus. Uh, twee zitten er al in. En nu de rest. Van Naast de hoeveelheid? Ah ja, we zien er een. Wacht even, dan gaan we de, de wagen uit. Kijk eens. Waar zie je hem? Ik zie hem niet eens liggen. Waar zie je hem dan? Je hebt hem er speciaal Oh, Achter ons staat achter ons oh, zo. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ah, daar is hij. Waar hebben we er weer een? Tussen het andere huisvuil, want jullie halen het op op de dagen dat, dat er ingezameld wordt. Ja. Hier zitten niet echt meer naalden aan, zo te zien. Nee, deze is al aardig kalm. Die heeft zijn beste tijd wel gehad. Die heeft zijn beste tijd gehad, ja. Die... Gewoon nog een houten kruis eronder. Ja. ja, geen water meer gehad, en is over, dan is het over en Dan is het snel over, ja. Hoeveel uh, uh, bomen halen jullie nou op op zo'n dag? Ja, met avonddienst meegerekend, dagdienst, denk ik rond de 1500, of uh, 1500, ja. Per dag? Per dag. En jullie gaan dat anderhalve week doen? Anderhalve week doen, dus aan het eind van de rit, denk dat als we tonnage uitrekenen, dat we ze, uh, rond de 56 ton uh, uitkomen. 56.000 kilo kerstbomen. Ja. Die gaan niet zomaar de verbrandingsoven in? Nee, die gaan niet de verbrandingsoven, die worden weggebracht. Die worden gewoon gebruikt als compost. Worden versnipperd. en Het is niet alleen voor de milieu uh, of voor, uh, voor, voor andere dingen. Het is echt meer voor uh... de, ovens de ovens kunnen. Ovens er dus niet... van, uh, van de vuilverbranding kunnen ze dus niet allemaal lijnen zoveel bomen. Nee, dus, ik uh, weet zelf, vroeger een kerstboompje in de fik steken, dat vind ik de, wel lekker goed, al die naalden. Ja, en dat droog houdt nu. Ja, ja, en, en, het, en dat uh, kan de oven niet aan. Nee, dat kan de oven niet echt aan. Dus uh, dan halen we het zo op. en dan wordt het gewoon als kapot gebruikt, dan wordt het hele gebruikt. Ook is... nog eens een keer goed voor het milieu. Nou, deze kant erin derde boom, daar ga je. Vroeger zaten hij nog naalden aan. En een tijdje geleden nog wat kaarsjes. Maar nu gaat hij gewoon de vuilniswagen in. Vermalen tot compost. En volgend jaar staan er weer duizenden nieuwe. Ik ga van het weekend maar eens aan de slag. <lacht> Toch maar leeg halen, dat ding. Iedere dag volgen we in dit programma iemand die een bijzondere ochtend beleeft. Martijn is onze verslaggever, is nu bij Zeger Baalde... En die is directeur van de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam... waar vandaag de eerste pasjes van het vernieuwde kentekenbewijs worden geproduceerd. Martijn, alles onder controle daar? Nou, ik, ik kijk, kijk meneer Baalde even aan. We staan op de grote vloer, de callcenter vloer van de RDW. Uh, jullie zijn helemaal vol volbemenst, hè? Ja, we zijn op volle sterkte vandaag, want het is een spannende dag. Zie ik daar nou een zwetdruppeltje zitten? Nee, die heb ik gisteren al gehad. Ik heb er wel alle vertrouwen in vandaag. Ja, want vandaag, gisteren was er eigenlijk de, de, de... Ja, toen begonnen jullie al een klein beetje, maar vandaag is de grootste vuurloop, hè? Ja, op 1 januari is de wet ingegaan. We zijn gisteren gaan testen en hebben alle ketenpartijen aangeschakeld. En uh, er zijn de eerste transacties gedaan, maar vandaag begint het grote werk. Nu zitten gewoon 20.000 garages aan de systemen. Zes, uh, 700 postkantoren aan de systemen, dus het wordt spannend. Heel spannend. Nou, we hebben er alle vertrouwen in. Kijk eens even omheen. Me hoeveel mensen hebben hier nou, zijn, ja, ze zijn allemaal aan het bellen. Niemand die even, even, even stil is, even koffie kan drinken. Nou, daar zorgen we wel voor. Iedereen krijgt ook tijdse rust. Maar we zorgen vooral dat we de erkenninghouders goed kunnen ondersteunen. Want het is toch voor hun een hele slag om de nieuwe systemen te doen, nieuwe werkprocedures. Dus dat er vragen zijn, begrijpen we. Maar we hebben het goed voorbereid. En we gaan ze gewoon helpen om hier doorheen te komen. En samen hebben we het voorbereid en samen gaan we het vandaag redden. Het gaat allemaal om het kentekenbewijs. Het papieren, het kentekenbewijs wat bijna iedereen altijd kwijt is. Wat altijd als een, een fotje ergens wordt weggelegd. Tenminste, ik, nou, laat ik maar even voor mezelf spreken. Uh, en dan vervolgens, nu wordt het een, een plastic kaart. Ja, het wordt een plastic kaartje. Met name om het meer veilig te maken. En het is ook wel handig. Hè? Het kreukelt wat minder, past in je portemonnee. Maar het het doel, wat we verderop willen, is dat je het kaartje gewoon thuis kan laten. Dat je ook geen toonplicht meer hebt. Maar dat is nu nog te vroeg. Ja. Nou, laten we even hier een beetje over die, die vloer gaan lopen. Kijk, doen ze, doen ze het allemaal goed? Ja, je ziet de rust hè? en je ziet de mensen hard bezig. Ja, en uh, nou, ik zie geen paniek. Heeft u er ook wel, wel wakker van, van gelegen, van dit hele proces? Hoe lang bent u er eigenlijk mee bezig geweest? We zijn met voorbereiding, wet en regelgeving ruim drie jaar bezig. En wel eens een, een slapeloze nacht ervan gehad? Uh, ja, het is wel spannend af en toe. Ja? En wat uh, denkt u dan? Nou, je moet aanbestedingen doen met leveranciers, zijn grote belangen. Uh, wet- en regelgeving moet aangepast worden, politiek die niet altijd meewerkt. Dus je hebt veel afhankelijkheden die eigenlijk buiten jezelf liggen. Ja. En je moet het wel met z'n allen doen, want het is een hele keten van partijen. De, om acht uur is het allemaal opgegaan vandaag. Uh, to, toen zijn uh, de aanvragen binnengekomen. Loopt alles op rolletjes tot nu toe? Uh, relatief gezien wel. We hebben wat kleine problemen gehad met uh, postkantoren. Maar het ziet er nou uit dat dat tijdelijk van aard is. En dat we denken dat we voor tien uur dat opgelost hebben. Ja. Maar uh, alle dienstverlening digitaal werkt. Uh, importeurs kunnen kentekens aanvragen, garagebedrijven kunnen ten naam stellen. Ja. Dus wij zijn tevreden. Nou, Eens even kijken of de machine ook gaat werken. Dat gaan we dan zo meteen dus we hier de gang uit, het hoekje om. En dan gaan we in een beveiligde ruimte zo meteen kijken of het allemaal goed werkt. Of de pasjes ook daadwerkelijk uit de machine komen.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 Stills, Nash en de rest. 1970, Our House. 90 mensen, zeker 90 mensen, zijn deze oud en nieuw in het ziekenhuis terechtgekomen... omdat ze ernstig oogletsel hebben opgelopen door vuurwerk. Acht van hen raakten blind. Dat heeft het genootschap gisteren gemeld. Het zijn natuurlijk pas de eerste cijfers. De komende dagen zal het aantal waarschijnlijk nog gaan oplopen. Dat denken oogartsen tenminste. Het aantal mensen dat door vuurwerk tenminste aan één oog blind wordt... schommelt al jaren rond de 20. En een van hen is Roxanne Breedveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is u vorig jaar overkomen tijdens Oud en Nieuw. Wat gebeurde er bij u met het vuurwerk? Ik had een vuurwerkpot en uh, die had ik aangestoken. En die ontplofte gelijk in mijn gezicht. En dat was gewoon legaal vuurwerk? Waarvan ja. je denkt, ik doe, het, uh, ik doe het voorzichtig. Ja, ik doe het even, hè? Ja, ik had het uh, aangestoken en uh, ja, het was een, nog niet eens een fractie van een seconde en het uh, ontplofte gewoon. Okay. Maar er was verder niks aan de hand? Het was niet uh, dat je het vaak hoort, mensen proberen het een aantal keren, lukt het niet. En op het moment dat het dan lukt, dan is het lontje al te ver en dan is het in één keer boem. Nee, ik heb uh, drie keer mijn aansteker aangeklikt en ik had een uh, gasbrander. Dus ja, dat, uh, normaal gesproken gaat het altijd wind of geen wind. Maar uh, de, de vierde keer uh, deed hij het in één keer wel en uh, toen ontplofte het. En uh, uw gezicht beschadigd had u gelijk door hoe ernstig het was? Um, ik zelf in het begin niet. Ik wist wel dat er iets aan de hand was, maar uh, niet precies wat. Maar ik werd gelijk uh, door mijn uh, man en door mijn vader uh, naar beneden gebracht. Want wij woonden in een, in een park uh, buiten het dorp. Dus ja, dan moest je naar boven, want we hadden allemaal rieten kappen. Ja. Dus wij moesten bovenop uh, vuurwerk afsteken. Dus ik werd gelijk naar huis getild. En ondertussen is de ambulance was al uh, eigenlijk gebeld. Maar kon u überhaupt nog iets zien? Uh, met mijn rechteroog wel, ja. Alleen op dat moment uh, ja, ben je zo verschrikt... je kijkt naar beneden en je weet niet wat er aan de hand is. Nee. Iedereen ziet jou, maar jij ziet jezelf niet. Maar had u geen is pijn, jij... ja, bijvoorbeeld? Dat... Nee, de, de eerste, eerste moment niet. Je hebt adrenaline van de, van de avond zelf... dat je het aan het afsteken bent. en uh, Het is zo'n klap dat het in één keer uh, eigenlijk verdoofd is. Oké, okay, dus je, je, je laat het maar gebeuren... en vervolgens bland je in het ziekenhuis en dan? Wat, wat krijg je dan te horen? Nou, Toen ik binnenkwam uh, was het eigenlijk al gelijk uh, ja, eigenlijk, uh, het nieuws wat ik eigenlijk niet wilde horen. Dat ik uh, heel weinig kans had dat ik uh, mijn ogen kon behouden. En uh, dat ik uh, überhaupt nog door ging zien, uh, kon ik eigenlijk wel van gaan vergeten. Ik zag gisteren iemand in het, bij RTL, Nieuws die dat zelf dus heeft, die ook te horen kreeg van één oog, uh, dat, daar kunt u niks meer mee zien. Die man reageerde eigenlijk heel gelaten. Ik zei, ja, ja daar moeten maar... we dan maar mee leren leven. Hoe, hoe, hoe, ja, maar hoe dat, was dat doe je op u? dat moment. Ja? Je doet dat op dat moment, ja, want je, je kan niet anders. Kijk, ik heb, uh, ik heb een gezin uh, met twee kindjes, uh, dus ja, je moet, je moet door op dat moment. Maar ja, als je thuis komt en het eigenlijk allemaal laat bezinken... en het gaat, uh, het gaat helen, ja, dan gaat dat pas werken in je hoofd. Kun je überhaupt de gevolgen overzien, wat het betekent als je maar met één oog ziet? Um, op dit moment wel. Ja, toen ja, nog, uh, nog niet. Sorry? Toen nog niet. Toen nog niet, nee. Op dat moment dan denk je, mijn wereld is voorbij... Nee, je denkt, je denkt niet verder dan die dag zelf, je, ja, je ziet niks en uh, je denkt alleen maar van, uh, uh, ik kan heel veel dingen niet meer, uh, auto rijden kan ik niet meer. Zo denk je op dat moment, omdat je helemaal niet geïnformeerd bent van wat je wel en wat je niet kan. Terwijl dit... achteraf gewoon blijkt dat, dat ik gewoon wel uh, auto kan rijden en uh, gewoon mijn leven kan leiden, maar ja. Maar het, het, het, heeft, het heeft wel ingegrepen in uw leven. Uh, sowieso dat je een oog moet missen natuurlijk. Het begon ja. die avond met, ja, met een feestelijk gevoel lijkt me. We gaan naar het nieuwe jaar. Maar uh, u had bijvoorbeeld een eigen zaak met uw man. Ja, ik zou je even corrigeren. Want ik heb uh, mijn eigen oog nog wel. Ja, dus ja. Uh, alleen nog wel? Ik, ik, ik zie er niks mee. Ja, ik zie er alleen niks mee. mee. Ja, nee precies. Oké. Okay. Maar uh, ja, de eigen zaken, uh, ja, dat, is, dat is, was geëxploiteerd op twee mensen. En uh, de kosten om op dat moment meer personeel in te zetten, hadden wij niet. Want wij waren net een jaar begonnen. En uh, toen hebben wij uh, samen besloten, uh, mijn man en ik, om. Uh, te gaan stoppen met de zaak. Want mijn man heeft suiker en ja, om die alles op zijn bordje te schuiven, ja, dat werkt gewoon ook niet. Nee. Dus we hebben gewoon gezegd, we willen rust in het gezin en uh, dit is gewoon het beste dat we het zo gaan doen. En u kon daar niet door blijven werken. Nee. En, en waarom lukte dat dan niet? Mijn uh, toekomst zag eruit, uh, werd mij verteld in het ziekenhuis, uh, operatie na operatie na operatie. Um, dat houdt in dat je uh, een operatie krijgt, de twee weken rust en weer naar een operatie gaat eventjes een tijdje rust en weer naar een operatie. En zo eigenlijk een tijd door, net zolang dat, dat eigenlijk je oog goed is. En uh, bij mij is het het geluk, hè, wat je geluk kan noemen, bij drie keer gebleven. Want waarom zijn de, waar zijn de operaties voor bedoeld op het moment dat je toch niet meer kunt zien aan, aan een oog? voor het behoud van het oog, omdat je eigen oog altijd uh, beter is dan een, uh, een protheseoog. Oké. Okay. Dus om, nou. het, om te zorgen dat die in uw hoofd kon blijven zitten, zo gezegd. Ja, daar waren die ja. operaties voor nodig. Ja. Uh, nou zei u ook al, ik heb twee kleine kinderen. Ging dat dan? Uh, nou. Uh, de zorg zorgen daarvoor. In het, in het begin uh, niet, want uh, ik heb uh, de hele maand januari heb ik uh, niet mogen tillen, uh, omdat er geen druk op mijn oog mocht komen, want mijn oog was erg zwak. En uh, ja, eigenlijk na iedere operatie is het uh, twee weken rust houden... en dan eigenlijk nog niet te zwaar gaan tillen. En ik heb het nu nog wel, als ik iets, uh, als ik ondersteboven hang... om bijvoorbeeld mijn haar te wassen in het bad... dan is het nog uh, dat de druk om mijn oog komt en dat ik het wel voel. Ja. Niet dat ik dan gigantisch pijn heb, maar wel dat ik het voel. Het blijft altijd een zwakke plek. Ja, hoe, hoe ziet het er nu, nu uit? Kunt u het eens beschrijven voor ons? Uh, als je me voorbij zou lopen, zou je het niet zien. Nee. Nee, want mijn gezicht is niet beschadigd. Alleen ja, een snee boven mijn, wenk, uh, in mijn wenkbrauw. zeg maar. En mijn oog uh, ziet eruit uh, als een oog zonder kleur. Dus Wat is een de oog zonder iris? Kleur? De iris is weggeslagen. Uh, dus je ziet alleen dus, de pupil dan? Ja, ja, en een groot zwart gat eigenlijk. Okay. Ja. Dus als je u als heel dicht in de ogen kijkt, dan kan je dat goed zien. Op afstand zul je het niet snel zien. Als je voor me staat, uh, dan zie je dat er iets is. Maar je ziet niet uh, ja, dat het zo ernstig is geweest als dat uh, eigenlijk uh, is geweest. Ja, ja. Hoe, zijn, hoe zijn de afgelopen dagen voor u geweest, deze auto-nieuw? Uh, heel veel stress. <laughs> heel, ja? Uh, ja, heel raar. Dat, je bent eigenlijk al een jaar bezig met dit: uh, hoe ga ik erop reageren? Hoe gaat alles? Nou ja, goed. Het, het eerste moment denk je van: uh, ja, we vieren het met z'n tweetjes. De kindjes zijn nog zo klein, je legt ze op bed neer. Maar nou ja, mijn dochter die, uh, is toch wel uh, wat dat betreft weer te Pinter om uh, op bed te leggen. Want die, ja, die zegt dan, uh, laat mij maar even kijken naar het vuurwerk. En uh, vervolgens heb ze, s avonds, uh, hebben ze s'avonds toch maar uit bed gehaald. Omdat ze het zo ja, toch interessant vond om na, naar te kijken. En wij het ook belangrijk vinden dat ze het uh, meekrijgt. Uh, wat de gevolgen zijn, maar ook ja, toch wat, hoe mooi het ook kan zijn. Als je het maar in, uh, in evenementenvorm doet. Want ze, want ze weet het wel van de moeder. Ja, nou, ze weet dat uh, mama met één oog uh, niet kan zien. En nu luistert ze mee, dus nu weet ze ook dat het door vuurwerk komt. Oh, dat wist <laughs> ze tot, tot nu nog niet? Nee. Aha, kijk nee. aan. En, en er is uh, de afgelopen dagen natuurlijk veel discussie... Hè, over het beperken of zelfs verbieden van vuurwerk voor particulieren. Uh, mensen zeggen, laat het nou aan professionals over. Organiseer een groot vuurwerk, kan iedereen naar kijken... dan komt het allemaal prima in orde. Hoe, ja. hoe staat u in die discussie? ben ik het helemaal mee eens. Want uh, mensen die uh, hebben niet door... Wat dit met je kan doen. En uh, ik geloof dat de politiek maar eens moet gaan kijken. Hoeveel slachtoffertjes heb ik het er dan over? Over echt kinderen die dan een hand moeten missen, een deel van de hand moeten missen, blind worden aan een oog. Nou, dat is gewoon te ziek voor worden in Nederland in een vredestijd. Dat is gewoon niet, ja. dat is gewoon niet normaal. Vond u dit altijd al? Nee, ik heb. Uh, als je mij twee jaar uh, geleden had gevraagd. Uh, de slachtoffers, dat is natuurlijk uh, op dat moment nog steeds even erg. Maar als je dan had gezegd van, uh, je moet het verbieden. Nee, ik stak het ieder jaar af. Maar het moet je eerst overkomen, wil je het, ja. uh, het lesje leren. Verwijt u zichzelf dan iets? Um, ja, wat is verwijten? Um, nee, ik denk niet dat je het jezelf je hele leven moet gaan verwijten. Um, ik denk niet dat dat nut heeft. Ik moet ook door. Uh, hè, de kinderen die komen er straks ook weer mee thuis. En, nee, ik moet, ik moet gewoon door met mijn leven. Tuurlijk denk ik ook daarover na. En denk ik van, oh wat stom. Maar ja, eh, als nou en had nou heb ik niks aan. Nee. U heeft nu uw leven weer op de rails. Voor uw gevoel. Ja. ja. Nou, geen, uh, ja en dan komt een moment dat die kinderen ook vuurwerk willen gaan afsteken. Als ja. het gewoon uh, verkrijgbaar en legaal blijft. Ja. En dan? Ja, dan uh, zal ik ze in ieder geval vertellen... Uh, hè, wat de gevaren ervan zijn... Maar ja, zoals iedere puber in uh, de hele wereld, uh, ja, die kan ook zijn eigen zin gaan trekken en uh, gaan bekijken. Maar ik zal ze wel uh, met de neus op de feiten drukken met de foto's die ik heb. Ja. En hoe gruwelijk uh, je leven uh, op dat moment is en uh, wat de gevolgen erna en en nog zijn. Want het stopt natuurlijk niet na, uh, en, uh, na maart mijn laatste operatie. Ik bedoel, het blijft je hele leven bij je. Je hebt continu heb je angst voor eigenlijk de dingen die... Bij mensen heel normaal zijn... Uh, een klap die je hoort. ja Je schrikt ervan, maar ja ik lig gewoon te trillen in mijn bed. Ja. He, dat, ja. De waarschuwing is afgegeven. Dank u wel ja. voor uw verhaal. Roxanne Breetgaard. Heel graag gedaan. Dit is de ochtend. Nieuwe programma van KRO en NGV Op de ochtend uh, in, op werkdagen tussen 9 en 12. En daarin bespreken wij het nationale nieuws op wijkniveau. Dat doen we in de minimaatschappij. Maarten Bleumers heeft zich ingegraven in de Arnhemse wijk Klarendal. De ochtend. De minimaatschappij. Vanaf 1 januari kunnen Roemenen en Bulgaren zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland aan het werk. Ik ben waardeloos. Er is hier dan uh, genoeg die geen werk hebben. Hoe ze dat vinden in Klarendal wil ik bespreken met moeder en dochter Thea en Peggy. Dat is Quintie. Oh ja, en ze hebben ook een hondje. Hij heeft in ieder geval Oude Nieuw heel goed gevierd. Advocatenhond gegeven. Ja, hij is geen last van. Advocaatje gegeven? Ja. ja, een likje dan. Want hij is heel erg bang voor vuurwerk. Goed, terug naar het thema open grenzen. Ja, nou, dat is altijd het geld hier in, de, in Nederland uh, houden. En niet uh, de grens over, hè? Nou. Laten ze de mensen hier maar steunen in plaats ja, van. Ja, we zijn hier zat die armoe hebben. Ja, toch? Dat kan ze mij ja. maar steunen. Hier is ook een voedselbank, Ja, heel ja. veel armoede. Ja. Grenzen dicht? Ja, Dan. Ja, Laten ze eerst hier het volk ja. maar eens goed helpen. Hoe is dat in deze wijk? Is dit een, een wijk waar je voor elkaar opkomt? Ja. Ja, ze steunen elkaar wel hier in de Ja, in Klarendal dus wel. De Klarendalers zelf? Ja, zijn de beste mensen van stal, hè, zeggen ze. Dat is Simone van de Tabakswinkel. En dan blijkt dat in Klarendal de komst van nieuwe bewoners ook niet altijd met gejuich wordt ontvangen. Je hebt natuurlijk uh, ja, andere mensen wat hier allemaal op te wandelen. Ja, en die zijn natuurlijk bijgekomen toen natuurlijk de modekwartier erin hebben zitten. Het is een heel anders slagvolk als wat wij zijn. Dus ja, dan krijg je natuurlijk wel een beetje botsing. De gemeente Arnhem probeert door de vestiging van modewinkels en ateliers in Klarendal... de wijk van Achterstandswijk tot een klein Notting Hill te maken. Een wijk met allure. Heeft het een soort tweedeling in de hand gewerkt? Ja, er uh, zijn dus Klarendal geweest die wou erin zitten. In het modekwartier met kleren en die hebben ze gewoon niet toegelaten. Kijk, dat is één ding wat we natuurlijk niet meer doen. Het gaat gewoon niet. Ja. Ik haal het even Ja, natuurlijk. Kijk, ja, voor mij is een klant is een klant. Hij staat midden in de winkel natuurlijk. en iedereen die komt, ja, die is natuurlijk welkom. Gooi. <tie> het is wel mooi geworden, maar het zijn geen winkels voor de Klarendallers. Nee. Dat sowieso niet. Nee. Als je binnenloopt en een scho paar schoenen kost al 200 euro, ja. maar dan uh, ja, is niks voor ons. He heeft het iets de voor de wijk betekend? Nou, alleen qua, qua uitzien, vind ik. Ja. Voor de rest niks. Nee. Een Klarendal is een rasechte mopperaar. En Carla kan het weten. Zij woont er al jaren. Hij vindt alles maar niks. En, uh, het is ongelooflijk. Haar ouders hadden er een café en zelf zit ze onder andere in het wijkcomité. Wil je een, uh, een appelflap? <laughs> ja, die zijn, we hebben we gisteren gebakken. En dan 150 appelflappen en 150 oliebollen. Want u, u gaat huizen langs. Ik loop dan ook bij iemand die 81 is. En ik weet gewoon dat hij eenzaam is. En dan ga ik hem twee oliebollen en twee appelflappen brengen. En dan zegt hij, heb je toch aan me gedacht? Tot een paar jaar geleden gaven Carla en haar man geregeld onderdak aan kinderen uit landen, zoals Roemenië. We hebben dertig kinderen hier gehad en we hebben de armen gezien. En we hebben ook het geluk gezien van die kinderen en dat ze dan in bad mochten. En dat ze dat heel raar vonden, want het was warm water en dat, dat kenden ze dus niet. En dan met de handen met schuim en dan aan de neus ruiken van... oh, wat is dit lekker. Dan denk je, van, het gaat maar om een bad. Ik, ik zit de lijn even door te trekken. Maar is dit ook de manier waarop u het ziet... met betrekking tot mensen die hier mogen komen werken? Dat, dat wij Nederlanders hen dat warme water, dat badschuim ja. bieden? Ja, inderdaad. Ja, zo moet je dat ook echt zien, want je ziet die armoede. In plaats van, ze pikken onze banen in. Nee, ik denk dat je veel meer voor elkaar uh, er moet zijn en dat, uh, dat dat veel belangrijker is. Hier raak ik heel emotioneel door, omdat ik weet gewoon wat, wat er heel veel speelt. Speelt veel meer achter de voordeur. Veel meer. Ja. Morgen weer een reportage vanuit de Arnhemse Wijk Klarendal. Onze stelling in Stand.nl is vandaag... de jongeren in Veen zijn te hard aangepakt. Nou, er wordt al uh, druk gereageerd. 87 tot nu toe overgrote meerderheid, dus is het oneens met die stelling. En in de ochtend gaan we voortaan Stand.nl... over drie uur verspreiden. Iedere keer tegen het hele en tegen het half uur. Dan heeft u de gelegenheid om uh, in de uitzending te komen... en dan pakken we er ook een paar telefoontjes bij. Een nummer is 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Hallo, met wie? Hallo, met Ellen Hoogstra. Ellen. Ja, we zijn met twee stemmen tegenwoordig, hè? Dat ja, is een sorry. beetje verwarrend. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, zeg het eens. Ik ben in de uitzending, begrijp ik niet, hè? Ja, meer? zeker. Ja, nou, ik, uh, ik vind dus, ze zijn gewaarschuwd. Er werd gevraagd of ze weg wilden gaan. Niets gedaan. Oppakken. Dus eens met de stelling. Laat ze maar lekker oppakken. Uh, het, het, het, ze zijn altijd rotzooi aan het schoppen. En ik vind dat alles hier veel te zacht aangepakt wordt. Ja, maar er stonden ook jongens bij die, die daar gewoon stonden. En uh, die ja, hebben die eigenlijk helemaal niks gedaan. er werd gevraagd uh, of, ja. ze, of ze weg... En die, die bleven staan... Nou, dan, dan, dan, dan neem je een risico. Komt u eruit de buurt? Of zegt u gewoon van dit is wat ik heb vernomen en daarom vind Nee vindt hoor, ik, uh, dit was in Brabant geloof ja, ik. Veel. Ja, en ik woon in Leiden. Ah, kijk aan. Ja, maar, en ik vind ook... Alles wat vernield wordt... Met die voetbalfans, met iedereen... Ze, ze moeten die jongens terug laten betalen wat er vernield is. Dan zal u zien, dan is het zo afgelopen. Want zodra je de mensen aan de portemonnee komt... Dan, het het ze pas. dan willen ze wel leren. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En de beste wensen voor het nieuwe jaar. Um, met Joekke Perrier. Ik ben het um, eens met die vorige mevrouw. En sterker nog... Uh, tegen de, jo de jonge luisteren zijn een beetje dommig, denk ik. Ze hebben tweet en weet ik veel wat allemaal. Dan doe je dat gewoon nou eens andersom. Dan tweet je, jongens, daar moeten we niet zijn. Ja. Dus dan komen ze er sowieso niet met z'n allen. Ja, maar het zijn dit was echt een traditie. Die daar al jaren in stand wordt gehouden. Dus nou, moet je er juist wel zijn, natuurlijk. Nee, wacht even. Tradities zijn niet altijd goed, natuurlijk, hè? Dat is dus, punt oh, 1, dus. Oh, precies. Dit is dus een foute traditie. Dus die moet je afschaffen met de wier. Heel, heel snel. Ik ben een Amsterdamse. En toen er rellen waren in verband met kraken... wist je van tevoren, de dag van tevoren, daar moet je niet zijn. Dat stom. Nou, dan ga je er niet naartoe. Dan heb je ook geen probleem. En, en deze jongeren hebben zoveel mogelijkheden om ergens wel of niet te zijn. Nou, dan voeden ze elkaar maar op. Gewoon Zal, niet naartoe gaan. Ze hadden er niks te zoeken. Nee. Echt niet. Duidelijk. Dank u wel. Um, ja, u okay. kunt blijven reageren, want we zijn er dus de hele ochtend met Stand.nl. Dat gaat door tot uh, half twaalf. De jongeren in Veen zijn te hard aangepakt. Dat is uh, die stelling. Reageren kan via 0800-1101. Via de website www.stand.nl. U kunt Twitter eens of oneens. Doe het met hekje standpunt. En u kunt ook die app downloaden. Die is helemaal gratis. Dus, uh, waarom zou je het niet doen? En uh, ook via de app is het mogelijk om te reageren. Laatste stand op de site. 229 mensen gestemd. 13% is het eens met de stelling... 87 procent derhalve is het oneens. Wij zijn er nog de hele ochtend. De ochtend duurt tot 12 uur. En tot die tijd zijn Jurgen en ik er ook. Elke werkdag vanaf nu. Tot zo. Nieuws heeft een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat.